Verder zijn de stembiljetten te groot en moet er volgens de verenigingen gekeken worden naar een kwaliteitstoets voor stembureauleden.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 zouden hun uitstootgegevens hebben opgepoetst. Bij een huis in Nieuwegein zijn twee voorwerpen gevonden... die op handgranaten lijken. De straat is afgezet, bewoners zijn geëvacueerd. Bij een ander huis in dezelfde buurt in Nieuwegein... werden al eerder echte handgranaten gevonden. Dat pand was ook al eens beschoten.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 Luncht. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van twaalf tot twee. Het is woensdag, het is 18 april vandaag. Dus, eh, mooi weer buiten. Het is echt heerlijk. En dan zitten wij binnen, Beb. Dat kan nog eigenlijk niet. Nou ja. Zullen we naar buiten gaan? Gewoon gewoon nou ja, maar... voor de deur zitten. Oh. Langs noorden die microfoon. En dan gaan we gewoon buiten voor de deur zitten. Ik ben voorstander van een dakterrasje. Ja. Ja. ja. Als ja, u dat... luistert, best bestuur een dakterras. Ja, een dakterras. Dat zou heel fijn zijn. Gewoon een stuk van die muur is naast eruit. een schuifdeur erin. En klaar. Ja. Het is eigenlijk wel een historische datum vandaag, Beb, weet je dat? Vertel. Het is vandaag precies 45 jaar geleden... op 18 april 1973... Ja. dat uh, het zendschip van Veronica... Uh, nadat het gestrand was... weer losgetrokken werd en uh, weer de Noordzee op kon. En het uh, is ook de dag dat 45 jaar geleden... tienduizenden mensen in Den Haag aan het demonstreren waren... om uh, Radio Veronica, de zeezender... ...te behouden. Ah, ja. ja, dat is 45 jaar geleden. 45 jaar ja, geleden. Huh? En toen Ach. maakte het ook allemaal helemaal niet uit... ...wat wij ervan vonden. Nee, <laughs> nee, want, <laughs> uh, nee want, want de ex-voorzitter de ex van de KRO in de tijd... ...dat was meneer Van Doren. Die was toen minister van CRM. Ja, en, die was daar, en die was daarvoor voorzitter van de KRO. Ja, en die heeft er oh, dan niet uit de nek omgedraaid. Ja hoezo belangenverstrengeling. Uh, uh, ja, als je die man daar nog eens op aan zou spreken... dat kan niet meer, hij leeft lang niet meer. Maar volgens mij tenminste. Maar zo was het wel. Ja, het is altijd zo, hè? iets wat te, populair, wat te populair is. Dat moet de nek worden omgedraaid. Zo gaat het nog helemaal. Maar goed, het maakt niet uit. Het gebeurt met CFM niet. Hè? Wij zijn hier ook mateloos populair. En wij gaan gewoon door. Kommel <laughs> Goed, wat gaan wij allemaal doen vandaag? Nou, we hebben natuurlijk het regio nieuws van half één, half twee. En uh, we hebben natuurlijk het cultuuruur vandaag, hè. Ja, tweede uur hebben we. Nou, misschien ook al wel een beetje het eerste, hoor. Heel Heb je veel, veel eigenlijk? Heb Heel veel, veel cultuur aangeleverd door uh, oh. mijn lieve collega Ron Gijs. Ja, ja. ja, Ron is er niet vandaag, hè. Maar die heeft het wel allemaal keurig verzorgd. Dus Ron, daarvoor hartelijk dank. Absoluut. Nou, we hebben niet zoveel artiesten in het licht. Dus uh, wat dat betreft scheelt, het nog weer. Dus... Ta -ta -ta. En de eerste artiest dit licht komt er aan, hè? Jawel. Oeh, oe. Dat is een leuke. Hoewel hij dat zelf niet vindt waarschijnlijk. Want uh, de man wil eigenlijk niet meer aan dit, uh, deze tijd uh, herinnerd worden. Hij heeft dat allemaal afgezworen. Hij wil dat niet meer. Maar goed, ja. Het, het spijt me, meneer Jaap Fischer. Maar u bent jarig vandaag. Dus... <lacht> Jacob Herman Frederik Fischer, ofwel Jaap Fischer of Joop Fischer, weet ik veel. Geboren in Utrecht op 18 april 1938. Ja, ja sorry. 80 vandaag. Ja, Vachtig. 80 is hij geworden. Een kroonjaar. Ja, vind ik wel mooi. Gefeliciteerd, Jaap. Ja, Jaap, van harte, jongen. En ja, het spijt me voor je, maar we gaan je toch even herinneren aan jouw eerste carrière. Zelf wilde hij dat niet meer, maar we doen het lekker toch. Verrassing, verjaardagsverrassing Artiest in het licht, Jaap Fischer hij was in de wieg gelegd voor je cipier, tiere lire, lire. Hij was in de wieg gelegd voor je cipier, tiere liere lier Zijn rammelaar was een sleutelbos, hij speelde dit diefje zonder verlos En had water en brood met plezier, Tieren, liere Hij had een hok met tralies ervoor, dieren liere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 En s'avonds vierde hij dit al dus, dire, dieren, dieren, Lazarus. En s'avonds vierde hij dit al dus, dire, dieren, dieren, Lazarus. Liep zingend van café naar café en dronk zich een delirium of twee. En kwam daarna onder een rijdende bus, dieren, dieren, dieren, En nu in een huis en een stille wijk dieren, dieren, lek.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 Uh, nou, dit zal, uh, dit was, uh, wat zou ik, ik zeggen? Wat zou ik zeggen? 62, 61, 62 zo'n beetje, denk ik. Jo. Jongen, jongen. Ja, <laughs> ja, ja, hij was eigenlijk de voorloper van Badoein de Groot, hè? En Baudouin de Groot begon in 64, of uh, 63 begon hij. En uh, Jaap Fischer was daarvoor al. En Baudouin de Groot leek ook in zijn allereerste liedjes ook heel erg op Jaap Fischer. Fischer is de zoon van Henry Fischer, een antropoloog en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. En na zijn middelbare schooltijd op het Montessori Lyceum Herman Jortan... dat ken ik, want dat is een zeist, uh -huh. uh, begon hij in 1957 zijn studie aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Hij schreef toen al liedjes die hij voor medestudenten speelde. Het notenite en de platenlabel Studenten Grammaphonplaten Industrie uh, vroeg hem zijn nummers voor het label op te nemen. Fischer gaf toen in 1960 aan, gaf daarin 1960 gehoor aan. Uh, eerder had S.G. al een langspeelplaat uitgebracht... van het Leids Studentencabaret... waar onder andere Paul van Vliet bij zat. En de opbrengst daarvan ging naar het comité Herstel Minerva. Uh, dat geldt bijeenbracht voor de bouw van het nieuwe sociëteit nadat de oude in 1959 in vlammen was opgegaan. 245 uh, 45 plaatjes, EP van Fischer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 Leuke, het zijn ontzettend leuke liedjes. Wij herkennen, uh, Jan was een vrolijke soldaat. Wij herkennen natuurlijk ook de monniken, het ei. Ook ontzettend leuk. En uh, deze van Jaap Fischer, de Siepier. En zo zijn er nog uh, vele. Oh ja, Om je geld, dat is ook zo'n leuke. Goed, Jaap Fischer dus. En uh, hij is jaren vandaag tachtig geworden. Nou, van harte jongen. En uh, zing nog eens zo'n liedje. Leuk. <tied> 3 in, 1 in 1. Nou, Pep, let op. Speciaal voor jou. 3, 3, 1, 2, Wilson Pickett, dames en heren, solknakker. Het, uh, nou ja, zeg maar halverwege de jaren 60. Uh, eerste grote hit had hij in 1965 met In The Midnight Hour. Dat was uh, volgens de gegevens ook de grootste hit die hij had in Amerika. Maar uh, er worden een aantal liedjes van hem toch wel duidelijk over het hoofd gezien. Wilson Pickett had knijters van hits met natuurlijk uh, de drie nummers die u net hoorde. Uh, namelijk Land of a Thousand Dances. Dat weet jij nog, hè, ja, ja, dat jij, weet ik Jij hebt het nog meegezongen. Na, na, en meegedrumpt. En meegedrumpt. <laughs> uh, uh, Land of a Thousand Dances. Staggly. Daarna natuurlijk Staggely. Dat hebben we ook nog gespeeld vroeger. En... Uh, in de tweede periode hebben we die gespeeld. Niet in de eerste, wel in de tweede. En uh, dan natuurlijk... Uh, daarna de Soul Dance number 3. Verder had hij nog uh, grote hits met... Uh, nou ja, In the Midnight Hour natuurlijk. En Funky Broadway. We is ook zo'n geweldig noemer van, uh, van deze man. Hij is niet erg oud geworden. Hij werd geboren in 1941. En hij overleed in 2006 in uh, Preston in Amerika. En uh, ja, na 1972 heeft hij eigenlijk geen hits meer gehad. Fire and Water, dat was zijn laatste. En uh, daarna is hij een klein beetje aan lager wal geraakt. Hij heeft zelfs een aantal keer in de, de baai gezeten. Onder andere omdat hij dronken achter het stuur zat. En daarbij een oude man aanleed die hij uh, levensgevaarlijk... Uh, uh, verwonden. Maar goed, dat is allemaal van die informatie. Nou ja, het was gewoon een heerlijke zanger. En wij hebben ervan genoten. Beb. Hij is in 1995 nog wel op het Sea Jazz Festival geweest. Ja ja ja ja ja ja. ja, ja, ja, ja, ja. ja, dat weet ik ook nog. Toen Heb dus is hij toch weer opgestaan, hè? Ja, en toen was hij toch weer goed. Toen was hij uh, on onverslaanbaar. Ja. Heb, heerlijk, jij hem gezien? Heb jij hem gezien? Heerlijk, ik, ik was er toen niet. Nee, oh nee, jammer. Nee, nee. oké. Okay. Maar goed, de man zal altijd herinnerd blijven worden als uh, een van de groten uit het, uh, ja, het, het Atlantic Soul tijdperk. Je moest als uh, Percy Sledge, Otis Redding, Rita Franklin, Wilson Pickett, nou, noem ze allemaal maar op. Allemaal uit dit, van dit fantastische Soul label in de tijd. Tegenhanger van Motown. En uh, wij persoonlijk vonden de Atlantic kant leuker die minder commercieel was. Goed, uh, we gaan door. Uh, even kijken. Ja, dat kan nog wel een plaatje. Ja, ah, makkelijk. Ik zit even naar de klok te kijken, want we moeten natuurlijk ook het nieuws in de gaten houden, nietwaar? Ja, zo is dat. En omdat het vandaag natuurlijk uh, die... Uh, ja. Veronica blijft als u dat wilt. Ja, dat weet je nog, hè. Klinkt er denk. Artiest in het licht. <lacht> ja. Uh, the New London Choral onder leiding van Tom Parker. Het is vandaag zijn sterfdag. Dickie Brown natuurlijk. De uh, New London Coral, zo heet het. En dat was een gezelschap onder leiding uh, van Tom Parker... die ook de arrangementen schreef voor dit, uh, uh, voor deze, voor dit gezelschap. Parker was uh, verder bekend... Uh, nee, ik moet even... Uh, ja, hij, uh, ik, Nou, we nou eerst even bij het begin beginnen. Hè. Hij uh -huh. werd geboren in Dumfries in 1944. En dat gebeurde uh, op... Uh, Oh, dat staat, er niet, dat staat er niet bij? Nou, maakt ah. dat niet uit. En hij overleed in ieder geval in Marbella in Spanje op 18 april 2013. Een Brits muzikant. En hij begon als pianist in een jazzband en later nam hij deel uh, aan diverse bands. In 1972 richtte hij de band Apollo 100 op, waarmee hij een hit had in, met het nummer Joy. En in 1973 werd die band alweer opgeheven. En verder was hij bekend om zijn populaire bewerkingen van klassieke muziek. Zoals de Jong Messiah, de Jong Amadeus en de Jong Verdi. En ook, daar weet ik zelf alles van, uh, nog de Jong Matthew Passion. Die, uh, ja, pff, wordt er nog over van, de eraan denk. De New London Chorale, waar, choral waar ook zangeres... Uh, Vicky Brown en zangeres uh, Madeleine Bell deel van uit Maakten En hij woonde de laatste tijd van zijn leven in Spanje en trad nog altijd op. En hij overleed in een ziekenhuis. Nou, prachtige muziek. Stay with me till morning, gebaseerd op een melodie van Wolfgang Amadeus Mozart. Ja, uit de jong Amadeus. Dus Tom Parker, dat was hem. Artiest in het licht. En uh, we hebben er niet veel gedaan.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 Tegen hem is ook procesverbaal opgemaakt. In Heemstede is een auto met daarin vier oudere dames... maandag 16 april tegen een boom tot stilstand gekomen. Om even over vier uur kwamen de bestuursters... op de kruising van de Heemsteedsdreef Dreef... en de Pieter Aartslaan met een andere automobiliste in botsing. De auto met daarin de vier dames kwam met een flinke klap... tegen een boom tot stilstand. Ondanks de klap kwamen alle inzittenden er met de schrik vanaf. Politieagenten kwamen ter plaatse om te assisteren met de afdeling het, met afhandeling van het ongeval. En voor de zekerheid werd er nog een blaastestje afgenomen. Geen van de beide bestuurders bleek onder invloed van alcohol te zijn. De beschadigde auto is door een botsing door een bergingswagen weggesleept. En twee van de dames zijn door de politie naar huis gebracht. Gisteren en ook vandaag en morgen organiseert Tourclub Vogelzang in de Bollenstreek de jaarlijkse fietsvierdaagse... waarbij als van ouds café-restaurant de Ruigenhoek... het start- en inschrijfpunt is. Afstanden zijn 40 en 60 kilometer... en één of twee dagen los van elkaar zijn ook mogelijk. Leden van de vereniging hebben de routes uitgestippeld... en mooie fietspaden door mooie natuurgebieden... die rust geven in deze hectische tijd, liggen voor u open. Naast dat de deelnemers de route op papier meekrijgen... zijn de routers te volgen via de knooppunten, de pijlen. Een dagkaart is aan de starttafels te koop voor 4 euro. En voor donderdag, dus morgen 19 april... gaat de route langs de Klinkerbergershal in Sassenheim... waar de bloemencorso-wagens worden uh, gestoken. Voor meer informatie kunt u dat nog nalezen op www.fietsenindebollenstreek.nl. Mensen die de komende dagen door het mooie weer in de verleiding komen het water in te gaan moeten oppassen. De reddingsbrigade waarschuwt dat zwemmers onderkoeld kunnen raken of kramp kunnen krijgen omdat het water nog, nog erg koud is. Reque recreanten krijgen het advies alleen het water in te gaan op plaatsen waar de reddingsbrigade ook toezicht houdt.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 Uh, het regionale nieuws van half 1, waarbij we meteen al naar het weer kunnen. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort... tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is vandaag prachtig lenteweer met volop zonneschijn. Het blijft droog en er waait een zwakke wind... draaiend van zuid naar oost... De temperatuur stijgt naar waarde tussen de 21 en de 23 graden. Maar door de zwakke wind is er aan zevenmiddag wel kans op een zeewind... die daardoor vanmiddag de stranden duidelijk lagere temperaturen geeft. Het zeewater is een graad of 9, hoogstens 10. Vanavond en de komende nacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen schijnt ook de zon en volop en blijft het droog. Dan stijgt de temperatuur naar 24 graden. Vanaf vrijdag schijnt de zon geregeld, maar trekken van tijd tot tijd wolkenvelden over in de regio. Het blijft voorlopig droog, maar vanwege de winddraaiing naar het noorden gaat de temperatuur iets naar beneden. Vrijdag wordt het graad of 20 en in het weekend liggen de maxima rond de 18 graden. Na het weekend wordt het wisselvallig en zakken de temperatuur verder naar beneden. Dus komende dagen nog zomers en voor volgende week... ...gaat het wat zakken. Dit was het weer... wegwerken. Yeah, yeah. Oh, <laughs> ja, dat is mooi, Beb. Ja, altijd ja, huh? Killing me softly with his song. Ik ben te voor de originele. Ja, ik ook. Ja, dit is de mooiste, is versie. Is de mooiste versie. Je ja, weet dat ja, ja. het aan Don McLean is opgedragen. Hè? Met... Is het? Ja, ja, ja. ja. Verkelijk de, de, schrijfster van, de schrijfster van uh, dit nummer, ben ik even kwijt wie dat was, maar uh, de, de componiste hiervan, ja. die uh, heeft het liedje geschreven naar aanleiding van een optreden van Don McLean. Killing me softly with his song. Uh, en zijn de stemgeluid in de tijd. Dus uh, daar, daar komt het van. Oh, dat is echt wel leuk om te weten. Ja, leuk, leuk? hè? Ja. Ja, ja. Dat ja, zijn ja, al ja. die dingen. Die moet je af en toe gewoon eens. Die moet je, oh, sorry hoor, ik moest even. Uh, die moet je af en toe gewoon weten. Niet waar? Heel erg uh, leuk, die, ja. we, die weten we nu al. Yes sir, yes yes ja. George Harrison, cheer down! Trembling is thin, it's all George Harrison, cheer down. En dat was lekker. Duidelijke plug. Nieuw. Ja, CFM. Het is de weekend. Het is inderdaad nieuw. Now I know relationships my enemy. So stay away from you.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 Ik zag er iets van Gesaffelstein of zo. Nou, zal wel. In ieder geval, dat is nieuw en het heet Hurt You. Nee, nee, nee. Ik hoorde je, maar ik deed je pijn. Ja. Hurt You. Dus niet Hurt You, maar Hurt You. Ja, zo af en toe een lekker nieuw plaatje ertussen door. Hè. Tussen alle oude dingen die we veel draaien. Maar dat vinden wij ook wel leuk hoor. Als het leuk is, het tuurlijk. Het is nog steeds Zalt voor het lunch. Het is uh, woensdag 18 april. En het is uh, 45 jaar geleden dat Veronica weer losgetrokken werd van het uh, Scheveningse strand. 6.9, ja. ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Or not to be? That is the question. Zandvoort Lunch is presenteert het cultuuruur nieuws over theater, film, muziek en kunst. Presentatie Babs ja, ze heeft ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, ik had dingen ding, voor jou, maar ik moet hem voor Ronald nog steeds eens maken. <laughs> ja. Cultuur ja, ja, is cultuur. dit jaar het thema van het bloemencorso en het Bloemenweekend in Haarlem. Dit alles heeft te maken met vier bijzondere culturele momenten in het vierde kwartaal van dit jaar. Twee grote tentoonstellingen in het tijders en het Frans Hals Museum en twee jubilerende theaters. Om de cultuur meteen in de schijnwerpers te zetten... staat het Bloemenweekend dit jaar op alle, al op een vrijdagavond... met een lichtshow in de Nieuwe Bavo... waarbij lichtbeelden op de kathedraal geprojecteerd worden. En dat vormt de opening van het Bloemenweekend Haarlem. De lichtshow wordt gehouden op vrijdag 20 april om half tien s avonds. Het bloemencorso komt 21 april zaterdag om half, negen, half tien s'avonds het verlichte Haarlem binnenrijden. Zo'n 20 bloemenwagens, afgewisseld met kunstzinnig versierde wagens, zorgen weer voor een bloemrijk spektakel. Na binnenkomst worden de bloemwagens op de gedempte Oude Gracht neergezet. De Harlemse Nieuwe BAVO staat ook in bloemen. Meer dan 100 studenten van diverse scholen laten onder leiding van meester Binder Ingeborg Kemperman de Nieuwe BAVO bloeien. Je kunt je laten onderdompelen in een romantisch versierde kathedraal, die net als vorig jaar sprookjesachtig zal zijn. Een prachtig kokon in 40 meter hoge toren. Het hoogaltaar wordt versierd met duizend bloemenstelen en prachtige kransen En die vormen een bloemrijk welkom in de Haarlemse kathedraal. Ook het museum is in bloei tijdens de jaarlijkse bloemenpresentatie in het Frans Hals Museum... kijkt kunstenaar Birte Leemeijer met haar project De Onbegrensde Tuinen op een nieuwe manier naar de Nederlandse bloemencultuur. Onbegrensde tuinen bestaat sinds 2013 toen Leemeyer met het, plant, uh, met het planten van wilde tulpenbolletjes op allerlei onverwachte plekken in Nederland uh, ons verraste. Zo creëert ze letterlijk een onbegrensde tuin die zich in 2018 uitstrekt naar het Frans Halsmuseum, de tuin Hof. Dat is dan dagelijks te zien tot en met 5 mei. Dus rond deze grote culturele evenementen. Uh, wordt uh, uh, het bloemencorso in dit teken gesteld? Wij gaan even verder en dan komen wij zondag in de toneelschuur met een uurtje theater. In de Lange Begijnenstraat nummer 9, wordt gespeeld de western. Een Oerhollandse oer bodem gaat over uh, een grote wereld en heet De Kleine Cowboy. Het is een avontuur vol stuur, stoere cowboys en zingende cactussen, compleet met zanderige soundtracks en live geluidseffecten. De kleine boy woont samen met zijn lievelingsknuffel Kau op de boerderij. Samen melken ze koeien, rijden ze de trekker en gaan ze op wilde kattenjacht. En dan ineens is Kau weg... Hij is niet in de schuur en niet op het land. Er zit niks anders op. Boy trekt zijn stoutste schoenen aan en gaat hem achterna naar Amerika. Zo beleeft Boy het avontuur van zijn leven. Inklapbare schragen verbeelden de veestapel van een boerderij. En met een ingenieuze geluidenmachine toveren de acteurs als een levend geluidsdecor elk denkbare klank tevoorschijn. Dus dit is zondag, aanstaande zondag in de toneelschuur om drie uur voor de kleintjes. Tot zover cultuur nu black spider Decennia hits vier aan vier zie four, four, four decades. Nou het zijn er meer, maar goed, maak niet uit. Het zijn er vijf voor de nee, Roadies en Just Fancy. We kwam uit Groningen vandaan. Harry Wijnberg was uh, de grote man daarbij. En uh, zij heetten de Rodies. En hebben uh, uh, dat, uh, dat heette Just Fancy. Yeah. Ja, en uh, omdat we toch een beetje met ra oude radio Veronica bezig zijn vandaag, even een tune van een van die uh, DJs daar uh, van de Tom Collins show was dit. Casey en de Golden Ring was dit. Goed, maar we gaan eruit jongens. Uh, we gaan even naar het nieuws van uh, 1 uur en journaal. Dus ik zou zeggen, tot zo!